Jokke samen met het nos Journaal. Zo'n 100.000 kwetsbare jongeren zijn niet in beeld bij de instanties. Ze worden niet gevolgd door de gemeente, terwijl die dat wel verplicht is. Dat concludeert de inspectie voor sociale zaken en werkgelegenheid. Zo'n 70% van de gemeente houdt de jongeren niet in de gaten en weet bijvoorbeeld niet of ze wel een baan of een huis hebben. Ze krijgen dus ook geen hulp als ze die nodig hebben. De inspectie vindt dat gemeenten meer moeten doen om te voorkomen dat die jongeren buitenspel blijven staan. De Amerikaanse komiek Bill Cosby heeft bekend dat hij vrouwen heeft betaald om te zwijgen over seksueel misbruik. Dat meldde de New York Times op basis van een verklaring die Cosby tien jaar geleden aflegde... tijdens een rechtszaak over het drogeren en misbruiken van een vrouw. Eerder lekte al andere stukken uit het rechtbankdossier uit. Daar gaf Cosby toe dat hij drugs had om vrouwen te drogeren, om vervolgens seks met hen te hebben... De New York Times heeft nu de volledige bekentenis in handen. De 78-jarige Cosby is door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. In Griekenland worden morgen de levensmiddelen een stuk duurder. Griekse media hebben een lijst gepubliceerd met producten die vallen onder het nieuwe BTW-tarief van 23 procent. Op de lijst staan onder meer vlees, koffie, suiker en zuivel. De btw-verhoging is afgesproken met de internationale geldschieters. Het is een van de maatregelen die Athene moet doorvoeren... om aanspraak te kunnen maken op een nieuw steunpakket. De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse Feesten... heeft een recordaantal bezoekers getrokken. Gisteren kwamen er bijna 200.000 mensen naar het evenement... in het centrum van de stad. Vorig jaar waren dat er 60.000 minder. De feesten in Nijmegen duren tot en met vrijdag... en worden georganiseerd rondom de Vierdaagse. Die gaat overmorgen van start. Dan het weer. De wolken en de regen trekken in de loop van de middag weg. En uit het westen klaart het op. En dan schijnt ook af en toe de zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... staat voor knoop met Velsen drie kilometer file...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 Run away. Run away. it was no time to play we filled it up Van dit uh, zondagmiddagprogramma bij CFM. Yo, de SWT Simpson en solid as a rock. Een heerlijk begin met uh, muziek uit de jaren 80. Goedemiddag op Jan en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars, goedemiddag Rob. We ja. zijn er weer. Ja. Het is weer buiten droog. Het is droog. Uh, dus, uh, onze weerman Lex van der Hoorn had dat goed. Uh, ja, de, de, de, de weersverwachting uh, goed ingesproken. Het zonnetje toch? schijnt zelfs het, een klein beetje. Het zonnetje schijnt is zelfs terug. Nou, dus zitten wij weer binnen. Zo hoort dat toch? Ja, na ja. half één, hè werd het beter. Klopt, luisteraars. Nou, we hebben uh, enorm veel sportevenementen uh, vandaag. die wij voor u gaan volgen. Natuurlijk, allereerst de, de 15e etappe van de Tour de France. Daarnaast wordt er Davis Cup Tennis gedaan, uh, gespeeld. Uh, tussen Oranje en Oostenrijk. En uh, we hadden allemaal verwacht, en dan hebben we het over golf. dat vandaag de slotdag was van het Britse Open. Niets is minder waar, want gisteren is Bertha niet gespeeld vanwege de enorme harde wind. Maar daarover later in het programma meer. Dus vandaag de derde dag, moving day zogezegd... en morgen dan de finale dag. Wat gaan wij verder deze middag allemaal voor u in de gaten houden? Uiteraard de evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus houdt uw pen en papier bij de hand... want er zijn weer van allerlei evenementen in en rondom Zandvoort... die uw aandacht verdienen. Half drie, het weerbericht. Blijft het zo, wordt het beter. U hoort het allemaal om half drie. Uh, we hebben weer een nieuw dieren van de week. We hadden een ghost in de aanbieding vorige week. Maar nu hebben we Dolly. Dolly, ja, Niet Dolly van CFM, maar deze Dolly uit het dierentehuis. En het gedicht van de week, ja, het is echt een uh, ja, niemand hoor. Maar uh, de titel is Hey Zon. Dat allemaal om kwart voor vijf. Tussen de muziek door natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Kwart over vier, Pit Report. We hebben nog sport kort. Dus genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen op uw lokale zender ZFM. Een heerlijke zondag ook bij ZFM. De zondag die we vandaag begonnen zijn met ZFM Jazz. Yes, helemaal into de zomer trouwens, hè David? Nou je gehoord? ja. Ja, die had de zomer in zijn boor, tussen 10 en 12. Nou, lekkere muziek heeft hij gedraaid en dat gaan wij vanmiddag ook doen tussen 2 en 5. Want onder meer komt deze langs, de single van de Handsome Poets.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 ZFM, al 25 jaar, live in Zandvoort. 25 jaar ZFM hier in Zandvoort en jij bent erbij met Radio en tv En heel veel lekkere muziek natuurlijk, waaronder deze van de Time Bandits. Express al warm plaat opgezet, Albert. Ja, dat geldt da weer, hè? Dank je, dank je. Ja, ja, alsjeblieft. <laughs> de Time Bandits en listen to the man with the golden voice. Het is tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort. Een scooterrijder is zaterdagavond in botsing gekomen met een auto op de kruising van de Prinsenhofstraat en de Brugstraat in Zandvoort. Daardoor kwam de scooterrijder ten val. Ambulance en politie rukten uit om hulp te verlenen. Ambulancebroeders hebben de jongen in de ambulance nagekeken en aan een hoofdwond behandeld. Na de controle hoeft de jongen niet meer mee naar het ziekenhuis... maar is hem nog wel even aangeraden om even langs de huisarts te gaan. Vanmorgen rond tien, over, tien voor tien is in de keuken... Ja, van een appartement in de Lorenzstraat brand uitgebroken. De Zandvoortse hulpdiensten kregen bijstand van collega's uit Haarlem. Onder andere de ladderwagen moest worden ingezet. Omdat het appartement uiteraard op de vijfde etage lag. Toen dat eenmaal gebeurd was, was de brand snel geblust. De Zandvoortse brandweer liet voor de zekerheid ook nog drie extra ambulances aanrukken... en twee spuitwagens. Verder, van 17 tot en met 21 augustus zullen de zandsculpturen... weer in Zandvoort te zien zijn. De kunstenaars maken naar eigen inzicht een werk... geïnspireerd door Van Gogh en tijdgenoten. Het is de 125e sterftejaar van de schilder. Er zijn al wat sculptuur moment. Daar was ik weer... Er zijn al wat sculpturen te zien met het EK Zandsculpturenfestival in zicht. De kunstwerken worden vervaardigd onder toezicht van de Zandacademie. De winnaars worden op 21 augustus bekendgemaakt. Tot zover. Dankjewel, Albert-Jan. dan uh, gaan we weer een uh, verzoekplaat draaien. Ja, hij wil hem steeds weer horen, hè, Fred. De single van Felix en Shine, de nieuwe zomersingle van Felix. meedansen met deze single van Felix, You're the Shine. Is het een groot, Albert Jan? Ja, het ja, is, is een goeie, hè? Ja, lekker, hè? Hij zwingt goed. Zomers. Lekker zomers. Nou, nog meer zomersmuziek komt eraan bij CFM. CFM maakt naam naambaar van de zon schijnt. Dus pak je radio, ren naar Frans en zet hem op 106.9. Yeah. ZFM. ZFM, 24 uur per dag, hete de zomerhit. Ja, collega Andor die presenteert de zomerhit op uh, Facebook. En daar past deze ook wel bij, Dat is voor veel verder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 de Samerse klanken van Feel Fair en Galaxy, dat was Dancing Tides. Ja, Zandvoort is nog steeds in de race als hele populaire badplaatsen, Albert Young. Dat klopt, want de redactie van de rubriek Vrouw van de Telegraaf schrijft dat ons Zandvoort en Bloemendaal op de eerste en tweede plek horen bij de top 8 van leukste binnenlandse badplaatsen. Zandvoort op nummer 1 van Nederland, wie had dat gedacht? Wij wel. Uh, de waterleiding Duinen maken Zandvoort tot een geweldige badplaats, zo schrijft de, de redactie. En Bloemendaal staat op de tweede plek. Mooie duinen en gezellige strandtenten. Zou dit, uh, zou dit lid van de redactie misschien bij ons in de buurt wonen of gewoon een grote fan zijn? Het Noord-Hollandse Bergen aan Zee staat op nummer 3 en Scheveningen volgt. Egbond, Noordwijk, Katwijk en Noord- en Zuid-Holland zijn populair bij de redactie. Alleen het Zeelandse Renesse sluit het rijtje af. En dat uh, Zandvoort onze favoriet is, dat is wel duidelijk. En sterker nog, u kunt daarop stemmen tot en met 13 augustus kan gestemd worden op de Nederlandse stranden. Deze stemmen bepalen samen met de scores van de ANWB-inspecteurs... welke stranden tot de schoonste der van Nederland behoren. De uitslag wordt op 20 augustus bekendgemaakt. Dus Zandvoorters, laat uw stem niet verloren gaan... en ga naar www.supportervanschoon.nl... www.supportervanschoon.nl... en meld Zandvoort aan als zijnde het schoonste strand van Nederland. Zo is het. Laat je stem daarvoor niet verloren gaan... en uh, meld inderdaad uh, Zandvoort aan als schoonste strand. Zometeen het CfM weerbericht voor de komende dagen, maar eerst Bluff, hier is Hemingway. Onder de zon en een hemelsblauwe hemel, wachten straten op bewoners of voorbijgangers. Maar niets echt zeker weet. Dat was Bluff en Hemingway. Voort, Zo, het is twee minuten over half drie geworden bij CFM op de zondagmiddag. Nogmaals een hele goede middag trouwens. En tijd voor het CFM weerbericht voor de komende dagen, Albert-Jan. Het zal u niet zijn ontgaan, luisteraars, dat we vanmorgen eerst wat bewolking hadden met regen. Maar zoals het er nu uitziet in de middag, opklarend. Veel, verder veel zon. Eerst zwakke tot matige zuidelijke wind. In de middag toenemend tot vrij krachtig westenwind. Windkracht 5. Maximumtemperatuur vandaag in Zandvoort circa 19 graden. Gaan we naar de maandag. Veel zon, maar eerst kans op mist. In de loop van de middag toenemende bewolking. Zwakke tot matige zuidwestenwind. En de maximumtemperatuur temperatuur voor maandag circa 22 graden. Gaan we naar de dinsdag. Dinsdag in de ochtend opklarend. Verder veel zon, matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Maximum temperatuur in Zandvoort op dinsdag circa 20 graden. De vooruitzichten, de komende week geregeld zon en overdag weinig of geen neerslag. Nogmaals, de normale middagtemperatuur voor de tijd van het jaar in Zandvoort is circa 21 graden. En de actuele zeewatertemperatuur langs het strand is circa 19,5 graden. Oké. Okay. dus onze Lex van der Hoorn. Lex van der Hoorn en het weerbericht van Lex is na te lezen op www.meteo-pagina.nl. Of kijk ook eens op CFM TV, kanaal 40 digitaal via SIGO. Dat was het weer. Cfm en Lekker weerbericht is bijna altijd goed hoor. Dus gewoon even kijken op www.meteopagina.nl. Hier is de disco klassieker van The Breakfast Club. En Ride on Track. In die tijd wisten ze de platen wel vol te krijgen hoor, Robert Joan. <laughs> dat disco. hoor je. Echte disco. Disco tijd op de zondagmiddag bij Sirifame met de single van The Breakfast Club. You're the right on track. Ja, we gaan het hebben over de Tour de France. Ja, en we gaan eens even terug naar gisteren in de namiddag. Balke Mollema en Robert Geesing moesten gisteren in de 14e Tour 51 seconden toegeven op de gele truidrager Chris Froome en verloren tevens tijd op Nairo Quantana, een halve uh, minuut... en Alejandro Valverde 0,47. Alberto Contador 0,32 en Van Garderen 0,11. Maar ik heb vanaf het begin al aangegeven dat die mannen in een andere league zitten. Ik snap dat iedereen in Nederland graag wil dat ik ze allemaal er vanaf rij. Dat zou ik ook wel willen, maar dat zit er niet in, al dus Geesink. De 29-jarige Geesink kijkt uit naar aanstaande woensdag wanneer hij zich in de Alpen op zijn terrein kan uitleven. Zoals hij dat met een aanval ook al in de eerste Pyreneeënrit deed. We moeten zien hoe het daar gaat. Vandaag was dit het maximale. Als je goed bent, moet je je tijd pakken op je concurrenten. En als je niet goed bent, zorg hem dat je geen tijd verliest. Het lijkt de Johan Cruijven-wijsheid ja. wel. <laughs> Lepelde hij weer een typische Geesink-wijsheid op. Vandaag de vijftiende etappe. En het begin van de rit, wat ze inmiddels achter zich hebben... Uh, is lastig, al dus Michael Bogert, over de 15e etappe van vandaag. Het peloton rijdt vandaag over 183,5 kilometer van Merde naar Valence. Voor veel renners is zo'n clip direct aan het start een nachtmerrie, al dus Bogert, over de eerste beklimming van de derde categorie. Je weet zeker dat dit aanval inspireert en Thomas Veukler gaat hier zeker een op de pedalen staan. De finale richting Valence in het Ronnedal is bergafwaarts. Twee jaar geleden zagen we hoe Canodaal. Uh, in een soortgelijke rit een klim van twee de categorie aangreep... om de pure sprinters te lossen, zodat Sagan later in de sprint... van een sterk uitgedund peloton de ritwinst veilig kon stellen. We gaan het zien. Met nog 110 kilometer te gaan... en de gele trui op 2 minuut 16 achterstand rijdt... Gaan wij kijken hoe deze 15e etappe gaat verlopen? We houden hem in de gaten bij Zandvoort op zondag. Vind je Geesik niet een mooie winnaar voor Alp US? Ik wel. Ja, he, daar tekenen we voor. <laughs> nou, we gaan het afwachten. We weten het van de week. Hier is de Jam in Town Cold Mallis. Ik deed even lekker mee met deze single van de jam, de Town Melis. Mellis. Ja, even een update wat betreft de Tour de France. En, en, en, dit gaat over Sebastiaan Langeveld. Sebastiaan Langeveld heeft vandaag opgegeven in de Ronde van Frankrijk. De 30-jarige renner van de Camondale Garmin kampt met maag- en darmklachten. De voormalig Nederlandse kampioen op de weg werd vandaag al in de beginfase van de 15e etappe gelost. Na 40 kilometer besloot hij de remmen in de remmen te knijpen. Langeveld bezitte na 14 uh, etappes de 170ste plaats in het algemeen klassement. Zijn beste notering in deze Tour was de 98ste plaats in de openingsrit in Utrecht. Langeveld is na Tom Lars Boom en Ramon Sinkeldam... de vierde Nederlander die de strijd staakt in de 102e editie van de Tour.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 Het lijkt uit die goede oude tijd van Madonna. Hè? Ja, tegenwoordig uh, vind ik het niet zoveel meer hoor. Maar toen de tijd met Holiday en uh, Like A Virgin en Deze Dress Up. Was ik helemaal weg van die muziek. Je wordt inderdaad de single Dress you Up With My Love. Het is uh, zes minuten voor drie uur geworden. We gaan het hebben over de Davis Cup. Ja, oranje. En dan gaan we eens even naar gisteren in de namiddag. Oranje leidt in Oostenrijk. Jean-Julien Roger en Robin Hazen hebben het Nederlandse Davis Cup-team... in Kitzbühel op een 2-1 voorsprong gezet tegen Oostenrijk. Het oranje dubbel bleek in drie sets te goed voor Olivier March en Jurgen Metzler. 6-3, 7-6 en 7-6. Robin Hazen kan vandaag het beslissende punt binnenslepen. De Nederlandse kopman moet dan wel winnen van Dominique Thiem. Timo de Bakker klopte de, klopt de nummer 28 van de wereld vrijdag in een spannende vijfzetter. De Haarlemmer mag het proberen af te maken tegen Andreas Heider-Maurer... als Hazen er niet in slaagt team te verslaan. Heider-Maurer won zaterdag en zijn vrijdagavond... wegens noodweer afgebroken duel van Hazen... en hield Oostenrijk zodoende in de race. Het team van captain Jan Simmering speelt om een play-off-ticket... voor promotie naar de wereldgroep. En momenteel is de single tussen Tim en Hazen... Uh, in de tweede set uh, staat het momenteel 5-5, terwijl de eerste set 4 tegen 6 was. Dus spanning alom in Kitzbühel. Kitzbühel. Kitzbühel. Ja, en dat moeten we wel winnen, hè, Albert-Jan? Dat zou wel fijn zijn. Ja, nee, we motta. We we motten. Toch, we motten. <laughs> ja, zo is het maar net. Nou, uh, we gaan uh, nog uh, anderhalf plaatje draaien tot aan het weer van drie uur. Waaronder deze van Blue en Elton John. What are you We zijn er maar druk mee. Hè? Ja, een schijnbeweging. <laughs> Yo, de sorry seems to be the hardest words. Nou, nog eentje tot aan het nieuws en weer van drie uur. En dat is deze van de Turtles en Happy Together. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love. And hold you tight. So happy together. To dine and you say you belong he's to me, so it is my, my mind. Imagine how the world could be so very fine, fine. so happy together.